een zoektocht naar de wortels van de Nederlander. Een programma van Rick Seur en Pim Groof. Vandaag de derde aflevering van ons programma. Onze gast is Hans van den Burg van onder andere Groepo Sportivo. Dit interview werd opgenomen op maandag 9 november 2020. We starten met een van zijn bekendste nummers... Hey girl uit 1978 Hans kennen de meeste van onze luisteraars natuurlijk van Grupo Sportivo. Uh -huh. En misschien nog van wat uh, eigenlijk oude Hans Dierenpark had mo moeten heten. Ja. Maar door de tegenwerking van een groot haringverwerkend bedrijf. Nee, nee, nee, is dat nee, dat de is, de is de, dat, nee, daar, kan ik, daar kan ik juist een verhaal over doen. Dat is helemaal geen grootharing haringverwerkend bedrijf. Oh. Dat zijn twee takken. We zitten er meteen in. Vertel het verhaal. Nou, dat zijn twee, Wel, dat zijn die zijn twee de takken. De grap was dat die. Oude uh, Hans Dierenpark zit die in Renen. Dat is uh, veluwe. Ja. En die zijn uh, christelijk en, humo en humorloos, zeg maar. Oh, en de, de zure tak. Ja. Dus je denkt, die zag reinig zijn. Ach, maar, dat nou, dat ja. is ook Oude Hans. En die, die vonden het fantastisch oh. dat ik Oude Hans Dierenpark heette. Ja. En voor hun was het uh, oké. Okay. Maar die twee uh, zijn wel familie, maar hebben ja, dat, het zijn twee takken. De, de, de oude Hans Dierenpark ja. en de oude Hans uh, Inleg, uh, een zure tak, zeg maar. Goh. En die, waren heel, die ontmoette ik bij een tentoonstelling van een schilder, die, een schilderes geloof ik, die, uh, die uh, schilderijen maakte van vis, haring en dat soort dingen. Dat waren zij, die zure tak. En toen uh, hebben we een gesprek... Uh, en dat was, dat was heel grappig, want er was ook nog iemand die uh, haringen... Uh, die stond bij de tafel de hele tijd vol met haringen. En die had uh, een papiertje gepakt en er tien, twaalf haringen in gedaan en in zijn binnenzak. Maar wij weten allemaal, als je haringen gaat kopen, moet er ook nog een plastic zakje omheen. Want die glippen er zo uit. En hij verloor op weg naar de uitgang al zijn haringen uit zijn jasje. Die vielen allemaal op de grond. Dat was heel, uh, heel zinant. Maar zo, zo zit dat oude als dierenpark in, in oh. de in elkaar. Maar anders, misschien kun je nog even aanvullen wat je verder nog allemaal gedaan hebt? En oh dat is, dat is echt, nou je weet dat ik ook bij de, bij de lokale Omroep heb gewerkt, TV West. Nee. Daar heb ik heel lang gezeten ja. en ik had daar op een gegeven moment drie programma's. Eén live radio vanuit een kroeg, de Zwarte ruiten. dat heet de Popstad nummer 12. Dat zat omdat het Paard van Trooien zat op nummer 12, oh, okay. op Prinsengracht. Uh, ik heb een kunstprogramma gehad. En, een, uh, en op tv was dan ook nog uh, Westpop. En dat was een popprogramma waar alle lokale en uit de omgeving bandjes uh, kwamen optreden en interviews. Uh, dus we besteden aandacht aan, aan, uh, ja, aan zowel Kane als Anouk en dat soort dingen. Maar ook, en we zaten elke jaar op Parkpop, waar we vanaf uitzenden... Uitzende. Uh, en uh, we zeiden ook aandacht aan de gewoon lokale bandjes uit wat ik zien. Maar was is wel een grote eigenlijk. Hè? Ja, ik heb ook uh, ja, daar weer ontvangen. diverse plannen gemaakt om, uh, om te poppen gaan bijvoorbeeld door alle regionale zenders uit te laten zenden. Ja, dat nou ja, er is een heleboel gebeurd. Voor de rest heb ik uh, daarvoor heb ik weer bij de gewoon bij Nationale Omroep gezeten, bij VPRO onder andere. Ja, ook. En okay. ik ben begonnen bij Teljak. Ik heb een, oh, ja. uh, een TDA-cursus Catcam uh, gemaakt. Ah, uh, ik heb het, ja, ja, ja. Samen met uh, yeah. Computer-Aided design ja. en computer-eded uh, manufacturing, manufacturing. Ja, ja, ja. ja, ja nee, precies. Pande, ja, ja. Met Raymond de Gay, dat is een bekende regisseur die ook hier in, in, in Engeland een hele serie heeft gemaakt. En die heel veel met, met programmeren bezig was. En, om het niet altijd technisch te maken, dat heb ik dus ook nog gedaan. Oh. Daarna dus veel dingen gedaan bij, uh, ja, weet ik wel uh, in, in series af en toe opgedoken. Smorgens, morgens, in dat programma gezeten. Uh, hoort dat ook alweer? Met, met, die, met, die, met, die, met, die, met die twee gekken en die en die juffrouw. Uh, ik heb een talkshow gehad, uh, klets, heette dat? Uh, klets, op, uh, ja. Nu even weer wat muziek. Here is Groepo Sportivo with Green Utopia B. From an album Rock Now, Roll Later, from 2007. If your hobby's your job, but the big bills won't stop knocking on your window, you quit the rock and roll game, walk down memory lane, the future's so bright. You serve and bother Was filled in, alright. You don't care. Wanna go there? Where not is a great place to spend your last holiday. So you're over the joint, and you're reaching the point. You might draw your own wings. The lift off is great. You're a big aeroplane, waving goodbye. Watch out, your dream is falling out of the sky. Explodes in an empty glass, you're spilled your wine. You don't care, wanna go there. hoe ja. komt het zo dat zo? Dat is dan je achtergrond, je op, of je opleiding ofzo? Ja? Wat? Gewoon... Nee, nee, nee, kijk, bij mij is het mijn hele leven al geweest dat als de muziek goed draait, ja. hè, als ik dus optreed en, uh, en de muziek wordt gedraaid, en dat gaat ja. gewoon redelijk, en niet dat je altijd maar aan de top moet staan of meedoen aan, aan al die programma's op tv, dat is helemaal niet nodig. Maar uh, als, als die goed draait, dan word je automatisch gevraagd voor allerlei andere dingen. Ja, ja, dus uh, zodra je aandacht krijgt de muziek, uh, dus dat heb ik heel lang volgehouden en de boodschap van, van die mensen die jullie hebben geïnterviewd al, ja. dat is eigenlijk uh, uh, dat je niet per se afhankelijk bent van uh, radio en televisie. Ja. Je kan ook blijven bestaan en dingen maken terwijl je daar nooit op verschijnt. Ja. En dus dat is het mooie ervan, gelukkig maar dat dat kan, ja. want anders zouden, dat, zouden al die artiesten dat natuurlijk uh, helemaal over gaan nemen. Ja. En, uh, ja. Ja, nou, ze hebben alle twee gezegd, we kunnen niet van de muziek leven inderdaad, ja. Dus ze hebben er wel dingen naar Ja, maar gezegd. ze hebben natuurlijk ook niet echt... Kijk, wij hebben natuurlijk wel vier, vijf hits gehad ofzo. Uh, ja. En elk jaar komt er nog wel iets van Pima Stemra binnen. En mensen kennen ons allemaal. Dus wij zijn echt een typische, en dan heb ik het over groepen van Tivo, live band die een reputatie heeft opgebouwd ja. in Nederland. Ja, waardoor je ja, elk jaar wel een toertje kan doen. Ja. Zeg maar, ja. dus Behalve nu natuurlijk. Ja. Maar uh, dat is eigenlijk ge het geheim van, de, van, van, van, van, van, van, van, van mijn muziek maken. Dat, dat je een keer bent doorgebroken en daardoor kunnen we met Sportivo gewoon af en toe een tour doen en een plaat uitbrengen. Ja. En daarvoor ik, koop je dan momenteel, moet je dan leven voor een groot gedeelte van de merchandise die je verkoopt. Ja. Want ja. ik heb dus een eigen shop, eigen merchandise ja. en dat soort dingen. Dus je moet wel een beetje... Uh, een soort ondernemer zijn, ja. dus, en ik heb ontzettend geluk gehad gewoon wat, wat dat betreft. Ja. En dan even helemaal teruggaan naar het begin, ja. hoe is het bij jou begonnen eigenlijk, de muziek dan? Uh, nou, eigenlijk in het kort, uh, dat ze niet wisten wat, met, wat ze met me aan moesten, dat, ah. op school. Ja. Toen heb ik de zevende klas gedaan, dat was, uh, oh ja. was zo'n, zo ja, nou doe Hans maar naar de zevende klas, want hij, ik was zowel niet technisch als dat ik uh, geïnteresseerd was in scheikunde of, uh, of uh, wiskunde of wat dan ook. Uh, zoals mijn, uh, mijn zoon, mijn jongste zoon, die is heel, heel geïnteresseerd in, uh, dat heeft hij zijn hele leven al gehad, uh, proefjes en dingen, de dus scheikunde en natuurkunde, oh. dat vindt hij heel leuk, maar die andere dingen, dan moet hij ook uh, Heel erg op blokken. En, uh, en ja, het is eigenlijk elke keer een soort uh, uh, opoffering van je. Van, van alles wat je maar denkt te hebben aan vrijheid. En leuke dingen doen. Dus om dat. Maar, en daar was een leraar, en die uh, speelde gitaar. En uh, ik was ondertussen. Uh, ja, ik, ik speelde ook al gitaar. En uh, dat werd steeds een hechtere band en toen. Als hij liedjes ging spelen, ging ik hem begeleiden. Dus de ene keer was er wel een ander kind wat ook gitaar speelde. Dan ging ik weer bongo's doen ofzo. Dus ik speel eigenlijk al mijn hele leven... Ja, uh, meerdere instrumenten. Behalve blaasinstrumenten dat heb ik ook nog geprobeerd trouwens. Maar dat, dat niet. En toen ging ik naar de middelbare school. En toen zat ik in schoolbandjes. De uh, Running Tides. Dat zie je ook op Facebook. heb ik een, een, heb een pagina ervan. The Running Tides. Dat is, dat is mijn eerste... Een bandje op school uh, die, die optrad en zo. En daar zat onder andere Peer Delle in. Peer Delle is de, de, de zoon van, uh, van Delle. Ik weet even niet even iets voornaam. Maar bekende gitaarbouwer in, in, in Den Haag. En uh, wie er ook nog bij gedrumd heeft is Kees Kalis. Ken je die ook niet? Die heeft nog bij Earth and Fire gedrumd. Ja. Maar die is heel jong overleden. Uh, die zaten in, die, in dat beentje. Toen, toen ging ik verder. Uh, uh, ik probeerde zo, wel zo lang mogelijk op school te blijven. Want ja. <laughs> mijn vader zei, je moet eigenlijk kostgeld gaan betalen. Want je hebt, uh, anders moet je maar weg. En ik ben heel lang. Ik ben niet al te lang thuis gebleven. Ik kon niet goed opschieten met mijn vader. Dus daar ben ik weggegaan. Toen zat ik op de sociale academie. Zat ik uh, in de Leo Unger-bent. Oh. Leo Unger Group heette dat. Group, ja. Ja, en daar zat ook weer uh, de toetsenman in van... Uh, uh, Sandy Coast. Okay. Oh, ja. Uh, uh, ja. En daar Bijna zat ook. De, uh, uh, de, de, de Soundmixer was dat die het geluid heeft, was uh, Charles Schellekens bijvoorbeeld, producer later van Don Iring. Yeah. Enzovoort en ja. zo. Dus ja. Bij Leo Unger op, de, op school, op de academie heb ik een, een bandje gevormd ook. Met twee, en tenminste een groepje met twee meisjes, daar speelden we, uh, we op via. Uh, een, een, een, een jongen die een soort boekingskantoortje had op scholen. En weet ik allemaal al veel feestjes uh, met z'n drieën. En dat was een soort, of uh, met z'n vieren eigenlijk, een soort uh, New Young-achtige. En, en pentangle, en ben ik wel wat we allemaal deden. En uh, al die, en uh, uh, daar draaide we mee op. En toen zat ik ondertussen zat ik ook in de Leo Unger groep En terwijl ik daarin zat, kwam Peter Carichet. De, de, de, de, de toetsenman van water van Groepen Sotivo, die, ja. pan, die zat ergens bij mijn buurvrouw en toen zei ik, die, die zocht een zaar. En toen zei ik, nou ik heb twee meisjes die met mij zingen, dus misschien kunnen we het samenvoegen. Toen zijn die twee pintjes uh, Pan en, en, en, en ik zei, ja. en die twee dames zijn samengekomen en dat werd, toen moesten we nog een naam hebben, we hadden in de oefenruimte in een poster, dat stond op Groepen Sotivo, dat was Italiaanse naam voor sportgroep, er stonden een paar wielrenners onder en toen zeiden wij van welke naam zullen we nemen? We keken naar die posters en zeiden, nou dan nemen we gewoon groepen type. Oh, Dat was echt binnen vijf minuten gebeurd, anders kijk ik dat gezeur over namen. Dat ja, is wel een mooie naam. Ja, naam. Groepo, ja. En in Spanje hebben we getoerd en daar zeiden ze van dat het een spelfout was. Oh, Want uh, daar is Groepo met één p Groepo's met één p hoor, zijn ze daar. Ja. Ja, ja, ja. Dus uh, dat, en toen, uh, ja, en de rest is uh, geschiedenis, denk ik. En nu een nummer waardoor Hans is geïnspireerd. Thunderclap Newman met Something in the Air uit 1969. muziek zeg maar? Nee, helemaal niet. Nee. Maar dat heb ik met geen van die. die heb ik ook niet als presentator of als tv-maker of niet. programma bedenken. dat heb ik ook niet. Ik ben toch gewoon zelf... Uh, ja, ja. Aan, ja, als je, uh, ja, ik weet niet, ik ben creatief en uh, nu nog, uh, nou ja, ja, ik zag laatst bijvoorbeeld, uh, I can see your voice of zo. Dat, dat ding, weet je ja. wel? Daar heb ik meteen van gemaakt, I can smell your dinner, maar goed. Dat, dat, ik denk dat je kan net zo goed. Ja, je kent, ja, die mensen staan te playback en dan moet je raden wie de echte zanger is. Ja. Dat is, een, het, is het is een zwaar beneden uh, pijl, zeg maar. Want uh, wat, ze je, wat ze je voorzetten, ze maken de indruk dat ze denken dat wij heel dom zijn. Hè, dat we daar naar kijken. Goed, ik kijk daar niet maar ik heb er één, één keer naar gekeken. Je hebt nog de Mask Singer en zo. Dat ja, soort Mas, maar goed, dat is dan nog wel een zekere... Dat heeft nog wel iets. Ja. Maar dat I can see your, I can, I can see your voice is ja. natuurlijk bedacht. Op, op, na de, mas, de mas in Dat zijn van die jongens aan een, aan een tafel. Die dat soort programma's uh, bedenken. Ja, ja. Dus ik had bedacht, I can smell your dinner. Dus je krijgt, uh, uh, je mag alles doen. Uh, Gitaar spelen, zingen, noem maar op. Maar je moet dan halverwege een scheet laten. En dan hebben je... In de jury zitten dan vier topkoks. En die moet aan de hand van je lucht van je scheep moeten ze raden wat je gegeten. hebt. En dan kan je daar verder ook nog bij, bij bedenken wat, uh, wat dan de ingrediënten zijn, dat soort dingen. Dus, en dat uh, vergelijk ik ongeveer met dat programma, want ze schoot hier van alles voor en uh, het gaat om de kijk zijn. Ja, ja. En het is allemaal shit. Maar ja, oh, wat ik wel zie dat er toch op die. Er zijn heel veel van dat soort programma's, er zijn heel veel mensen die zingen dan. En niet dat onverdienstelijk Nee, maar uh, dat is ook leuk. Uh, uh, ik heb altijd op het podium ook gezegd van jullie kunnen dat ook tegen het publiek. Dat ja. Ja, wij kijken ook niet, ik kijk niet echt tegen sterren op ofzo. Of mensen die sterren worden zijn. Want een hoop daarvan zijn, die kunnen het eigenlijk helemaal niet. Ik bedoel, uh, Paul de Leeuw is heel grappig, maar die vind ik helemaal niet kunnen zingen. Maar uh, goed, die zitten daar, daar kan je verder niks aan doen. Maar ik heb altijd uh, gezegd: Jullie zien hier een soort uh, nerd of een sukkel staan met een kromme rug en een brilletje en een kale kop. Ja. Maar jullie kunnen dat gewoon ook allemaal zelf, weet je? Dus uh, ja, ja. Dat, heb ja, dat heb ik altijd. Dat ik niet helemaal met je Nou, dat vind ik wel. Ja, ja. ja wat je ziet, wat je ziet op, op televisie. Ik heb een uh, programma gehad, uh, dat is weer een ander ding. Dat heet Dat kan ik ook. Dat heb ik bedacht en dat uh, zag ik na een paar weken. Zag ik, dat. ik ben ermee, ik denk, nou, ik, ik bedenk programma's, ik ga er een keer mee. Naar zo'n bureau, bureautje wat dan je uh, in Hilversum... Nou, die, vonden het, uh, die wilden dan weten wat het, wat het idee was. Dat heb ik één keer gedaan, Met dat kan ik ook. Een maand later was het op televisie, zonder dat ik dat wist. Dus toen heb ik een uh, advocaat moeten inschakelen om het uh, eraf te halen. Ja. En uh, uh, nou, het programma van mij, uh, dat was gewoon het, het was hetzelfde, wat zei die. Maar goed, kan je nagaan, je gaat... Vertel nooit je idee aan dat soort jongens, want het het een, ze noemen het anders en... Uh, en het, zit, het is op televisie, want zelf weet ze weinig echt leukste bedenken. Uh, dus mijn, dat programma bestond uit dat je het opnam tegen Arnold van der Leijden of uh, Bader Harry, omdat je ook uh, kickbokst, of omdat je ook Kano roeit, of dat je ook hardloofd, triathlon doet. Maakt niet uit. Dus als allemaal mensen die zeggen, ja, dat kan ik ook. Ja, ja. Nou, dus, daar zitten dus ook zangers in en noem maar op. Dus het was een heel leuk idee, maar ze, dat hebben ze onmiddellijk gejat. Zo zijn er van mij nog meer hè, programma's gejat. Dus we kunnen hier uh, heel lang over praten. Ja, Ik heb heel veel gedaan in al die ja, tijd. Ja. Onder andere uh, nou, uh, platen uitbrengen, cassettes uitbrengen zoals deze platen ja. ook. Met een ja, fanzine ja. erbij en een flexidisc. Uh, altijd weer net even anders dan dat ja, mensen... Ja, ja. Absoluut. Ja. Wat ook heel leuk is. Ja voorlichten van jou, dat ik een heleboel van jou citaten van andere poepen ja, ja, wij, wij steken het niet dat op een of... koordopje van, uh, van Del Shem ja, van, maar, die, die, die ja, maar ja. ik heb dat weer mijn hele leven bij al andere bands gehoord ja. en, bij, en bij schijnt daar dan bijzonder in te zijn ja. maar je kan, mij, je kan elk liedje van mij opzetten ja. maar kijk, als je bijna niks weet is alles nieuw, maar ja. als, je, als ik een platencollectie heb en ik weet heel veel van muziek, dan, dan ja. hoor je gewoon Waar ze het vandaan hebben. Ja, ja. Dus ik bedoel, ja. zo vind ik direct ook wel vooruit gegaan met een nieuwe zanger. Ik bedoel ze, ja. Maar uh, je hoort wel precies wat, welke mensen in de platenkast hebben staan. Ja, ja, ja. Ja. Dat, dat, dat intrigeerde mij ook omdat we namelijk al een aantal uh, rockmuzikanten uit jouw generatie hebben geïnterviewd. Ja. Uh, dat jij toch vrij laat plotseling op het toneel verschijnt. Zij zijn in de jaren zestig bezig. Ja. En je komt in de jaren zeventig. Ja, maar dat... was Kijk, zij komen met voorbeelden van onze eerste inspiratiebronnen van de Brothers. Ja, maar dat was bij mij ook zo. Ik heb nog naar de earrings dan staan kijken, terwijl ik later met op het podium stond. Ja, ja, ja. Ik heb net gezegd, dat kan ik ook. Maar op een gegeven moment was het bij Leo Unger... Uh, group was het, uh, dat een nieuw wave hoe heet dat, kwam op. Ja, New wave, ja. Uh, of punk, geloof ik, ja, zo weet ik ja, veel wat. Ja, maar het New mocht West, punk en nieuw wave en, toen, en ja. dat mocht weer uit drie akkoorden bestaan. Nou, uh, dat programma, uh, uh, dat kan ik ook, dat heb ik toegepast. want Ik dacht, nou dat kan ik ook drie akkoorden. Ja. Toen had ik een berg nummers van de eerste plaat. Ja. Uh, eerst heeft Berry Hey nog uh, Out in the Jungle geproduceerd met Bertus Borgers op Snapchat. Uh, oh, ja. Dat flopte bij Polydor. En toen mochten we daar weg. En toen, later hebben ze trouwens de demo's... die we daarin geleverd hebben, gewoon als plaat uitgemaakt. Dat heette Rare Tracks. Wij zijn... Toen mochten we bij Ariola zomaar een plaat maken. En toen, wij maakten eerst... een soort Little Feet-achtige funk-muziek. Toen dachten we nog van... we waren daar heel goed in... Uh, uh, uh, hele mooie nummers ook gemaakt ja. daarmee, maar toen dat weer doorbrak, en het integreert bij altijd waarom breekt dat nou door ja. maar wacht even, als zij doorbreken wil ik dat eigenlijk ook wel dus hebben we, heb, ik, heb ik dat ja, geadopteerd, zeg maar, nummers nou, Zappa deed natuurlijk ook wel. die had in het begin ook allemaal uh, platen met drie akkoorden, of, uh, of ja, ja. meer dan vier ja. Ja. Ja. Ja. en gewoon liedjes ja. dus, uh, en de Beach Boys en noem maar op, dus het uh, is wij, dus wij gingen, wij gingen uh, ja, met een berg nummers de studio in uh, met Robert Jan Stips. En daar hebben we uh, ja, ontzettend veel lol gehad. We hebben de eerste plaat gemaakt. En die, uh, ja, dat werd een heel groot succes. Maar daarvoor speelden we al heel lang ja. met, uh, met de band. De heel de, toen heten we nog anders. En uh, dus we hadden heel veel, heel veel ervaring ook al met live optreden. Dus wij gingen met, met die plaat die uitkwam. Uh, uh, dat, die ging trouwens 60.000 keer of zo in het begin over de toonbanken. Later is dat Platina geworden ook en zo. Maar uh, toen moest er nog heel snel een tweede komen. En toen. Uh, uh, nou ja, dat, dat was de reden dat ik. Uh, we, we, we, maak, we maakten al heel lang muziek. Het was niet ja. zo dat ik pas op die leeftijd uh, van me liet horen. Nee. Ja, nou ja, dat wel, omdat toen gingen van me horen in de pers of zo. Of in de, ja, op de radio. Ja, maar die hebben... ja Leo Ungerbent heeft ja. ook een hit gehad trouwens. Run to the Sunshine. En uh, uh, daar heb ik ook nummers mee geschreven. En, en, uh, en op een gegeven moment uh, kreeg hij een andere gitarist. En, uh, omdat ik met andere dingen bezig was. Dus dat, en hij is nog steeds mijn vriend. En ik zie hem, ah. ik zie hem nog regelmatig. Ja. hij is uh, een bluesmuziek, hè? Die hij is een blues. Uh, ja, en uh, ja. ja. ja. ja, dat is misschien het verschil ook met die generatiegenoten. Die zijn meer... Je horen, geworteld in de blues ja. en de rock and roll. Ja, al... maar meer, zou ik nu zeggen dat meer popmuziek. Ja, maar bij Leo is het ook gek, want soms Sunshine is wel helemaal geen bluesje, maar wat hij tegenwoordig doet is weer voornamelijk op blues gebaseerde nieuwe nummers en, uh, en dat soort dingen. Ja. Dus uh, bij hem gaat het ook een beetje. De meer poppy nummers ja. vind ik van hem ook het leukste. Ja. En hij probeert ook al, uh, ja, Probeert, het is eigenlijk ook een, uh, een jongen, bij, een man waar je aandacht aan zou moeten besteden. omdat die uh, ja, ik, ik probeer nog steeds zijn eigen, want dat doe ik dus ook bij via Musical Final platen uitbrengen van, van die eigenlijk uh, heel goed zijn, en, uh, maar uit een, uit een, uit een, uit, heel lang geleden uitgebracht zijn. En om zijn carrière een beetje ja. weer te liften, ja. zou hij eigenlijk die plaat ook op Spotify en alles opnieuw moeten uitbrengen. En dan en bijvoorbeeld met zijn nieuwe nummers erbij ofzo. Dus er zijn ook artiesten die dat, die, dat uh, die jullie al hebben gehad, die ook nog platen uitbrengen, neem ik aan. Zeker. Ja. Ja. En uh, alleen als ze heel lang niks meer van je gehoord hebben, is het des te moeilijk om weer een plaat uit te brengen ja. bij een platenmaatschappij. Maar je, je kan het tegenwoordig ook gewoon in eigen beheer doen. Dus. Ja, ja. Zeker. En nu horen we Leo Unger met Run to the Sunshine uit 1974. Run to the sunshine Travel as fast as you can Drive to the sunshine Fly to the sunshine To any sunny lane Just like a peavine Climb to the sunshine Climb as fast as you can Before it goes down, down, down And never comes up again Yeah. Run to the sunshine, run to the sunshine, travel as fast as you can. Drive to the sunshine, fly to the sunshine, to any sunny land. Just like a pee vine, run to the sunshine, climb as fast as you can. wordt tegenwoordig wel bij optreden hè, dus een plaat ja. en dan veel op gaan treden. Ja, ja. Maar ja, die ja. moet je ook nog meer krijgen die optredens, want ja, dat is natuurlijk ook heel moeilijk. Want uh, veel ja. van die mensen kunnen dan wel in kroeg, kroegjes terecht nog en zo, ja. maar uh, wil je daar echt iets aan hebben, moet je dus wel in zaaltjes staan waar hè, kleine theaterzaaltjes okay, of ja. Ja. waar mensen komen zodat je je platen ook kan verkopen en dat soort dingen. Dus uh, dat is ook weer niet voor iedereen weggelegd. nee dus, en de concurrentie is oh, ja. goed, want uh, waar wij dus wel heel veel concurrentie mee hebben is natuurlijk coverband. <middel> ja. Ja, maar... ja tuurlijk, want die, die gaan uh, voor een feestje staan die in, in, uh, nou ja, in kroegen, maar ook in bepaalde grotere zalen. Uh, en die spelen vanop, dat is hun, uh, hun, hun hobby, of hun, wat ik ja. dat vinden ik hartstikke leuk. Ja, ja. Dus, uh, <coughs> en die kroegeigenaar krijgt uh, er toch wel vol met die coverband, dus ja. dan, dan speel je daar ja, ja. in ieder geval niet meer. Ja, ja. ja, ja. ja. ja. En je hebt nu ook in grote zalen, dus theaterzalen ook, ja. hè, neem de analoge zalen, ja. die spelen in. Ja, Simon in. En, en, en bijvoorbeeld, je hebt allerlei tributes ja. en zo die ja. in grote ja. zalen staan ja. en daar waar ze originele muziek of wat dan ook helemaal niet uh, willen horen. Nee. nee, Of af en toe wel, nee. maar ze staan natuurlijk wel in P60 of in uh, de Boerderij in Zoetermeer of ja. uh, weet ik veel wat. Ja, maar daar spelen ook heel veel Pink Floyd, uh, noem maar op, ja. de coverband. Ja. Ja. En daar heb je ja. natuurlijk ook concurrentie weer. Ja. ja. Dat is één kant van de concurrentie. Maar de DJ's natuurlijk ook nemen. Ja, dat, dat, Nou, wij hebben natuurlijk nog gespeeld heel veel... dat uh, na ons een DJ kwam. Ja. En dan werd ja. het opeens druk. Ja. En dan... Ja. <laughs> en dan... En dan uh, ik krijg nee, je ook ik denk dat je een soort je op... muziek is eigenlijk, hoor. Nou, nou, nou je, je toch als ik en pokker. Ja. Nee, ja. maar het DJ's hadden ze op een gegeven moment ontdekt in die zalen... dat het dan druk werd. Dus ja. we kregen na ja. ons een ja. DJ... dan komen er heel veel mensen... En dan stonden wij op te rijmen met keiharde uh, muziek op het podium. Ja, en pilletjes. Uh, uh, uh, precies. En bij ons was het dan druk, maar daarna werd het pas echt goed druk. Uh, als je bijvoorbeeld een populaire DJ had. Ja, ja. En sommige daarvan trekken hele volle zalen door, door alleen maar de top 40 te draaien. Nou, dus uh, dat is een heel ander soort uh, ding dan creatief zijn. Je eigen dingen doen en daar proberen ja, ja. mensen naar te laten luisteren. Ja, maakt. Mee ...in plaats van een band staat... ...hebben ze dan een... Uh... Een DJ? Oh, nee. dj negen. Ja, nou ben ik dat toevallig zelf ook nog DJ... ...want ik oh. ben natuurlijk niet achter... Ja, ...dus ik ben DJ... ...dat DJ's niet creatief zijn, nee. nou, dat, is dat, ook, ook. dat is helemaal niet waar... Dat is, uh, ...dat is onzin dat DJ's niet creatief zijn... ...want nee. ik heb er grote waardering voor... ...want uh, wordt maar eens zo'n DJ... ...die met zijn armpjes kan zwaaien... ...en uh, met hoeveel mensen en het koninklijk huis kan ontvangen... Je wordt niet zomaar Tiesto en, zo, en andere DJ's uh, gooien een ton in de belichting en de show om uh, het iedereen naar zijn zin te maken. Dus ik ben niet van het uh, soort die zegt van een DJ is een creatief. En ik weet het zelf, want ik, ben, ik draai als DJ lookaliker uh, in, in, in zalen. En als je, je moet proberen die dansvoer vol te houden of vol te krijgen en vol te, vol te okay. houden. En uh, ik hij uh, ja, uh, weer dat kan ik ook. Iedereen die zegt, dat kan ik ook, mag bij mij komen draaien. Uh, kijk, een dansvoer volhouden met Michael Jackson en alle commerciële uh, muziek, zeg maar, is niet zo moeilijk. ligt een beetje aan welke tentjes het is. Het is daar. Maar ik draai dan in, op plekken waar mensen een beetje altern alternatieve muziek houden. Ja. Ja. En, uh, en daar draai ik dancey pop, zodat ze ook kunnen dansen en uh, ik geef het iedereen te doen want ja. al die kritiek, kijk mensen die kritiek hebben op, dat is net zoiets als kritiek ja. hebben op het beleid van Rutte, is net zoiets als de DJ van zeggen dat de roepen van, die, die zijn creatief en die draaien plaatjes, dat kan ook, ja, maar zo maar is maar, het en de, de, de DJ's van vroeger ook nog een beetje voor ogen die alleen maar plaatjes Joost te draaien ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja, ander soort DJ ja DJ's ja. Ja. Nou, nou ja ik ja, ja. denk dat, dat daar zo goed in is, hè, dat wij van die hele wereld DJ's hebben ja, ja, die gaan wel de hele wereld over. Ja, ja. ja. ja. Uh, maar, uh, ik draai, op, bij draai ik ook plaatjes, maar dan ben ik daar weer een uitzondering. Want ik draai dus muziek die gewoon niet op de radio te horen is. Nee. Snap je? Dus, uh, en die muziek gaat steeds verder, verder weg. Die, die muziek drijft weg, zeg maar. Je hebt nu nog weer de trop, verrukkelijke top 15, geloof ik, of zo. Kijk, het ding als Jan Douwe Kroeske deed en... Uh, Hè, twee mensen de lucht in het live. Dat, dat gaat allemaal weg en dat worden commerciële dingen waar mensen met juries en zo staan te zingen. En, uh, of met elkaar, wat je hebt met, die, met uh, beste zangers of zo. Die elkaar allemaal kennen. Ja, dus, dat, dat, dat, dus het is een verdienmodel, al die mensen bij elkaar die houden het, elkaar het wel boven. Je hebt, je hebt zo ontzettend veel gedaan met vlakke muziek, ja. heb je van kunnen leven eigenlijk? Nou, het is ook wel grappig, in het begin bij uh, The Mistakes en bij Back to die werd natuurlijk meteen platina. Krijg je opeens, dat had eigenlijk nooit gezien. Uh, de eerste keer dat ik mijn, uh, had ik nog Giro, had ik nog geloof ik, ja. dat ik een envelop openmaakte. Uh, toen zei ik tegen mijn vrouw van... Uh, ja, dan moet er een vergissing in het spel zijn. Moet je kijken wat er ineens op mijn giro staat. En dat met, met meerdere nullen. En toen uh, dacht ik van... Uh, en toen... Uh, ja, krijgen we weer een typisch sportief overhaal. Want toen bleek geen vergissing te zijn. En toen zeiden we tegen, maar Wij waren hippies natuurlijk. En dus we toen we zeiden we van... We moeten moet niet iets gebeuren of zo met dat geld. We moeten, het was helemaal ja. niet zoveel. Maar je kan er natuurlijk wel leuke dingen mee doen. Dus... Uh, we hebben een uh, belastingman in de, die, in, die, in, de, in de arm genomen. En die, uh, die, die bleek dan ook uh, helaas corrupt te zijn, maar goed. Uh, die kwam ook met uh, tips, maar daar moesten we dan onder de tafel voor betalen. Uh, uh, ik weet nog heel goed wat. En mijn vrouw zei: daar uh, staat hier verderop in de straat een huis te kopen. Volgens mij, uh, en dat was toen nog 20.000 gulden of zo. Ja, die panden die je allemaal ziet, die waren toen nog 10, 20, 40 euro. op zijn hoogst. Op hoogst. En, uh, dus, en ik zei, nee, mijn angst zoekt mij om mijn hart natuurlijk, want ik ben een hippie en ik ben ja. vrij zijn en vliegen uitvliegen. Dus nee, geen huis kopen. Nou, had ik maar wel gedaan natuurlijk, maar goed. Uh, en die uh, belastingman die had gezegd van ja, het beste kan je van zo'n bedrag, ook helemaal onzin tegenwoordig helemaal natuurlijk. Van uh, zoveel procent belasting moet je gaan betalen. Als het, kan je maar het beste meteen afdragen, want dan ben je er vanaf. <lacht> nou, dat was allemaal typisch sportivo natuurlijk, dus uh, sportivo bestond nog helemaal niet, maar dat begon toen al met dat soort dingen. Dus ik ben, was en mijn geld kwijt en geen huis gekocht. En, uh, en uh, ik heb het nog weggezet, want als je nog rent op een spaarrekening, en dat it. En daar heb ik nooit meer zoveel geld gezien natuurlijk. Maar wel geleefd van, je hebt wel van uh, toeren en van spelen, ja. ja in de tijd van Brood natuurlijk. Ze speelden heel veel met Brood in Duitsland. En ja, ja, ja. We gingen een beetje gelijk op in Nederland. Met hits. En hij zei: Saturday Night. Wij Disco Die mee. Nou, daarna dan. En daarvoor Hey Girl. En toen hij, wij, wij speelden met hem in de stokvishalle in Arnhem. En daar speelden zij voor het eerst ja, ja. Saturday Night. En wij er zijn twee podia tegenover elkaar. En wij speelden op het andere podium na hun, geloof ik. En zij zonden de soundcheck. En in de soundcheck speelden ze Saturday Night. En toen zeiden wij tegen elkaar, shit, dat is een hit. Shit, hij heeft een hit. Herman heeft weer een hit. Moeten wij ook, weet je wel? We moeten ook als de donder weer de studio in. We moeten. Jezus, nee, hij heeft een hit. En dat werd ook een hit, ja, Saturday Night. Ja, ja, ja. En toen kwamen wij met Hekel was daarvoor volgens mij. En toen kwamen wij met Disco volgens mij. Oh, ja. En dat gaat maar ook. Niet zo dat ja. gaat ook, hè? Dat was je helemaal niet zo dol? Nou, dat gaat eigenlijk, de, te, de, de tekst gaat, ja, en, en dat, dat is wel jammer dat je dan weer in Nederland leeft. Nou, de tekst gaat helemaal niet eigenlijk over Disco really Mailet. Het gaat eigenlijk over, kijk brood ging toen, dat was toen uh, Grease, was toen ja, de ja, film. Ja, ja. Brood ging ook cha-cha maken, Ook moest ook een dergelijke film worden. En daar gaat het eigenlijk over, dat wij in Nederland eigenlijk alleen maar dingen na kunnen doen of mee kunnen lopen. Als er daar punk vandaan komt, een nieuwe wave. oh, punk, een nieuwe wave. Ja, dat, okay, dat gaan wij ook doen. Yeah. En zo is het in het begin met de Golden earing Een liedje schrijven. En weet ik veel wat, die hebben ook eerst aan coveren natuurlijk. Liedjes ja, uit Engeland. Ja, ja. En daarna eigenlijk. En als je dan zei vroeger, ik denk ik mijn eigen nummers maar zou schrijven. Ja. Zou je de platen maar mijn eigen nummers schrijven? Hoe komen we erbij? Dat yeah. kunnen wij toch helemaal niet? Dat komt allemaal uit Engeland. Ja, dat is waar. Ja. Dus zo is iedereen begonnen. En, uh, en uh, ja, dat kan ik ook. Inderdaad. Uh, <lacht> Kom jij aan die nieuwe muziek dan? Welke nieuwe muziek? Ik luister naar, uh, op Spotify en zo valt heel valt veel te, te, te, te zoeken en te ontdekken. En als ik het heel goed vind koop ik daar dan weer uh, het vernieuw van. Ja, okay. ja. Je hebt er wel een paar staan hier. hè? Het is ja. ja, het is niet alles. Maar, uh, nee. maar ik, uh, dus, dus, er komt nog steeds hele goede muziek uit. Uh, maar het wordt de mensen wel steeds moeilijker gemaakt, omdat je het dus niet, niet op, op de radio hoort, ja, eigenlijk, En, uh, en je, moet er, je zou er heel erg zelf naar op zoek moeten, maar de meeste mensen van onze leeftijd, die roepen van er wordt helemaal geen goede muziek meer gemaakt. En ik heb wel eens geprobeerd om ze te overtuigen, maar alles wat je dan laat horen, uh, is het een beetje van, ja, oh, dat ken ik wel, dat lijkt op. Uh, dus en dat is een beetje onze generatie natuurlijk ja je zit er wel in inderdaad, Ik moet wel ook overtuigd worden ja. ja je moet overtuigd worden, maar als je net als ik <coughs> jarenlang als nog bezig ben gebleven met muziek en nieuwe dingen ontdekt ja, ja. en, uh, en uh, bijvoorbeeld Radiohead uh, ja, niet, zin meer, zin niet meer leuk vindt of uh, zeg maar dat is dan niet nieuw maar dat zijn wel dingen die, uh, ja, maar uh, wel voor die, die erbij ja. hoor ja. Ja. Die hou je van Radiohead? Ja, nou, dat, dat vind ik dan, uh, dat vind ik wel heel bijzonder en daarom hier Radiohead met het nummer Subterranean Homesick Alien uit 1997. mensen haken bij Radiohead af. Ja. En, uh, maar ja, dat hebben ze op Zappa ook natuurlijk. Ja, ja, Zappa die vind ik ook zo die hebben dan, uh, heel, die is ook simpel begonnen, of tenminste, ja, dat, dat, dat kan je niet het simpel noemen, maar in ieder geval met liedjes en dat soort dingen. Later ja. de mooiste Beach Boys in Ditto, ja. gewoon uh, strandliedjes tot en met Service ja. op uh, ja. ja. ja. en hele stukken en noem maar op. En dat hebben de meeste mensen ook niet eens ontdekt, want er is nog zoveel goede muziek die je kan ontdekken. als je, ja. En het leuke is wel, een heleboel jonge mensen in uh, LP's en vinyl staan te graven en uh, al die dingen gaan ontdekken. En, ja, dat is leuk natuurlijk. Uh, ja. ja, en ja. Uh, dat was heel interessant. En zelf ook weer dat soort muziek maken. Uh, dus. ja. Het moet toch heerlijk zijn om die muziek te ontdekken eigenlijk. Hè? Dat je ineens uh, 10, 12 LP's deze van een groep die echt geweldig vindt. maar Toen ik, toen ja. ik toen de eerste plaat van hun uitkwam, daar had ik ook met de Stones en de Plurie's, noem maar op het allemaal. Dat, dat, als je dat raakt, dan... Uh, en, ik heb een hele periode in mijn leven gehad dat ik elke plaat die uitkom van... Uh, bijvoorbeeld uh, uh, Radiohead ook ja. of zo. Dus je, vroeger kocht je die plaat als die uitkomt, kocht je hem. Ja. Totdat je dat verschijnsel kreeg in de tachtiger jaren of zo, of ook negentiger jaren. Dat ze één hit hebben. Zeg maar ja. Frankie Goes to Hollywood of uh, andere. Ja. Ja. Er staat dan dat nummer op, maar de rest bagger. De, de, de ja. hele plaat is gevuld met... Uh, ja. Ja. Nog meer samples en noem op, het allemaal, maar het ja, ja. haalt het niet. Terwijl je toch echt zo is dat je, eh, beginnen we over vroeger en ja, vroeger is alles beter, maar toen kocht je albums die helemaal goed zijn en de Beatles ja. zijn daar een voorbeeld ja. van. Ja. Abbey Road of, of uh, Sgt. Pepper, je kan hem helemaal opzetten en dan uh, uh, uh, alles is goed. Dan hebben ze aan alles aandacht besteed. Dus, uh, en jouw fascinatie voor Frank Zappa? Nou, het is niet zozeer ben, Kijk, het nog grappiger is, ik ben, ik zeg altijd Frank Zappa, omdat dat nog enigszins makkelijk is. Maar ik ben eigenlijk fan van Captain Dus, Maar dat zeg ik niet, omdat mensen dan of zeggen, wat, wie? Of, oh ja echt? Dus dat meestal is, ik heb een keer bij Frits Pits gezeten en toen mocht je daar, zijn fout trouwens, dan mocht je een plaat meenemen. Een nummer op uh, laten horen wat jij nog helemaal te gek vond. Ja, ja. Dan had ik uh, Captain Beefheart uh, meegenomen. Ja. Ik geloof dat uh, dat de enige keer is dat hij dat heeft stopgezet halverwege. Oh, ja. Onder het mond van dat kan ik mijn luisteraar niet aandoen. Dat zou hetzelfde met Radiohead gebeurd zijn ja, ja, op op. Oh, mooi, ja. Ja. En uh, Ja, prachtige stem. en uh, ja, stem, ja. Kijk, dat Trout Mask replica dat iedereen ja, ja. zegt net als... Uh, als uh, Dylan Thomas of zo, dat je dat gelezen hebt of uh, dat, je, dat je de plaat gehoord hebt. Het is natuurlijk een klassieker, maar er valt uh, één, twee kanten van er nauwelijks naar te luisteren, natuurlijk. Of je moet heel erg houden van gecompliceerde. En je moet ook weten hoe die plaat is ontstaan, natuurlijk. Ja. ja. Die jongens zijn opgesloten en gemarteld. Dus uh, die moesten precies doen wat Captain Beefheart zei. Ze hebben zelfs niet gegeten af en toe. Je hoort nu een nummer van het album dat Frank Zappa en Captain Beefheart samen maakten in 1975, Bongo Fury. Je hoort die van Poeftus Froth Wyoming Plans Ahead, een hele mond vol. En voor de scabreuze betekenis ervan moet je maar even googlen. Wil we it we hebben we een soort van of cowboy song we'd we willen doen Dit is een song that deals with the rapidly approaching 200th birthday of the United States of America. Ladies and gentlemen, this is a song that warns you in advance that next year everybody is going to try and sell you things that maybe you shouldn't ought to buy. And not only that, they've been planning it for years. The name of this song is, pardon me, "Pufter's Froth, Wyoming Plans Ahead. Okay. To live in 67 take a little right. miss a better as our pigeons will be homing to our jobbers in Dakota and to Merwin, Minnesota this is merely just they a no-divine performance to our quota where well, we've all come out to show them and the hills have healed to slow them Little rackets, little rackets, little poof to croth appointments, little poof to sproth anointments, little hoods, little goods, little doodads from the woods. The entire stock is shipping. Though our shot is hardly slipping to our markets of the world. I'll run furrow, t-shirts, racks, rubber snacks, poster rolled with matching tags, yes, a special bill for sports, and paper and cups that hold two quals. While it feeds, the trash compactors, small reactors, mowers, blowers, throwers, and glowers. Yes, a bicentennial salute. Two hundred years have gone kaput. Ah, but we have been astute. Sign a non-vowaloo.